Voetbalclub Willem II heeft een nieuwe trainer. Het is Arno Pijpers, die eerder onder meer bondscoach was van Estland en Kazachstan. Pijpers zit vanavond al op de bank bij de thuiswedstrijd van Willem II tegen VVV. Zijn laatste functie was hoofdopleidingen bij Zenit Sint-Petersburg in Rusland. In Tilburg is hij de opvolger van Alfons Groenendijk, die vorige week werd ontslagen. Pijpers tekent een contract tot het eind van het seizoen. Het weer. Het is bewolkt en af en toe valt het regen of motregen. Later in de middag en vanavond is het nagenoeg overal droog. Middagtemperatuur een graad of acht. Morgen valt er vooral smiddags veel regenen en gaat het hard waaien. Dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker!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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al twintig jaar. En jij en beleeft jij het. CFM in 2010 al twintig jaar live. live. CFM. Met, Met nu de muziekboulevard. Yesterday...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 Het tweede ja. uur van jouw zaterdagmiddag. beginnen we heel rustig met Charles als naar voren. Ja. Yesterday when I was young. Ja. Mooi begin zo op vrijdag. Op, op vrijdag voor mij nou. Op zaterdag 27 februari. Dag 58 in 2010. En nog 307 dagen over. Ook dit uur gaan we weer even een mooi nummer opzetten van Albert Jan. Kijken wat hij nou weer heeft meegenomen voor ons. Het wimmering ga je van me krijgen. Maar die is Red Hot Chili Peppers. We gaan even een klein beetje knallen. Want ik zat een beetje slaaf te kakelen. Around the world! Red Hot Chili peppers, Zordium. is natuurlijk een geweldig nummer van Michael Jackson. Smooth Criminal. Ah, hier zat een cadeautje van mij, Rob. Oh, wat lekker. Houd een houten kistje met wat houtbot erin. En ik denk een kleuflisje. Oeh, ik ben benieuwd. Radio vanuit Zandvoort presenteert het weerbericht Ja want het is vandaag overwegend bewolkt en vooral vanochtend en het eerste deel van de middag valt er af en toe regen Later vanmiddag wordt het droger, komt wellicht de zon nog even tevoorschijn De temperatuur stijgt naar 8 of 9 graden En er een matig tot krachtige zuidwestelijke wind met een kracht 4 tot 6 nou, Vanavond neemt geleidelijk de bewolking weer toe Op de nadering van de storing En in de loop van de nacht gaat het regenen de wind krimpt naar het zuidoosten en neemt overland toe naar vrij krachtig. Met een kracht van vijf en een zee wordt de wind zelfs hard. Met een kracht van zeven. De temperatuur daalt naar graden of vier of vijf. Na morgen is de gehele dag bewolkt en valt er geruime tijd regen. Super, het CFM weerbericht. Blijf luisteren. Straks meer weer. Maar eerst meer muziek.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 de wereld van hoor. Ik ben in En dan heb je iets heel moois uit de kast getrokken. De band. Eerst hoor je nummer Stage Fright. Van de Capital Live-opname uit 1970. Dit is een uh, Across the Great Divide. We staan bij mij hier achter 19, oh, 1994. Maar dat klopt denk ik niet helemaal, Alvin. De live-opname die je nu hoort, hoorde, die is uit 71-72. 71-72, alle drie de nummers. Nou ja, ze zijn natuurlijk begonnen eind jaren 60 als een begeleidingsband van uh, de begeleidingsgroep van Bob Dylan. Nou, we gaan kijken wat volgende, volgende jaar voor mij nou volgende week Albert-Jan voor ons mee gaan nemen. Wat zeg je? Ik heb er nog één voor je. Oh, je hebt er nog één voor me. Oh, dan gaan we dat om uh, kwart voor nog even doen. Hij heeft er zelfs drie meegenomen toen, maar... Nou, even een klein applausje voor jou, Albert Jan.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 Mocht je nou vervelen tijdens dit nummer nee, Heb ik een heel mooi bericht voor je Want voor 900 euro kun je je eigen ontvoering kopen En zo spanning in je leven brengen Alla de film The Game van regisseur David Fincher Het is maar waar je zin in hebt Nou ja, dat staat op de website van het Franse bedrijf Ulti, uh, Ultimate Reality Dat sinds januari bestaat nou, De basisontvoering bestaat uit uh, ontvoerd worden En vastgebonden met een prop in je mond 4 uur ergens vastgehouden worden. Nou, het basispakket kan uitgebreid worden... met een woeste achtervolgingen. Huivering, wekende ontsnapping... of een klopjacht met helikopters. Alles is mogelijk. Ik stel vast wat de klant wil... en probeer het uh, om te zetten in actie. Al dus de eigenaar George Seasux... Seasux... Nou ja, ik kan niet uitzien. In verschillende media. Nou, hij zegt zeker twee aanvragen per dag te krijgen. De zogenaamde slachtoffers steken een contract... ...en verzekeringspapieren. Nou ja, dan slaat het bedrijf op een onverwacht moment toe. Nou, de politie vindt alles best zolang ze van tevoren ingelicht worden ...om voor ons frontrustige getuigen gerust te kunnen stellen. Nou ja, als je daar zin in hebt, ga dan even naar de website toe en dan weet je het. Nou, een zweet is bij de plaatselijke politie zijn beklag gaan doen... ...over de kwaliteit van de cannabis die hij had gekocht. Hij vond deze maar matig en vroeg de agenten de drugstest test op sporen van LSD... Hij wilde bovendien een klacht indienen. Nou, de junkie vertelde dat hij ziek was geworden en een nachtmerrie had gehad. Hij droomde dat zijn vriendin een dolfijn was geworden. Het zou zijn eerste slechte ervaring zijn met de verboden drugs. Hij verdenkt de politie ervan het spel met LSD te hebben vervuild. Omdat uh, toen hij begon met roken zijn televisie begon te praten. Het is nog niet zeker of de cannabis vervolgd zal worden voor het leveren van slechte kwaliteit. Al dus de politieofficier. Nou, dat zal ook lastig worden, want de gebruiker wil niet zeggen wie de drugs heeft geleverd. Dus ga je eerst je beklag doen en dan wil je niet vertellen waar je vandaan krijgt. Wat ook wel een mooi opmerkelijk bericht is, is dat uh, de volgende: Want foto's van British airways stewardessen Hier hoop, let op. Uh, die voor een uh, grap sexy poses hadden aangenomen, zijn op een pornozaai beland. En dit net op het moment dat de luchtvaartmaatschappij plannen maakt om op het personeel te gaan bezuinigen. Nou, op de foto's zien we onder meer hoe de stewardessen een rokje optillen. Nadien werd alles voor de grap doorgestuurd naar vrienden en vriendinnen. Niemand die er tegenwoordig nog van opkijkt dat zulke foto's op internet belanden. Nou, een porno-site was er als de kippen bij om de stewardessen voor de hele wereld bloot te geven. Nou, dit incident kon op geen slechter moment gebeuren, namelijk. Want British Airways wil immers fors gaan bezuinigen op het personeel dat van plan is te gaan staken. Na de ongelukkige dames vrezen dan ook echter voor hun werk. En een 81-jarige man uit de Amerikaanse staat Florida heeft zijn portemonnee, die 60 jaar geleden gestolen was, terug. Een klusser trof de beurs aan in een huis in Ohio. De eerlijke vinder deed de fonds reeds 4 jaar geleden, maar kon toen de rechtmatige eigenaar niet opsporen. Na een tijdje detectivewerk gaf hij de moed dan ook op en besloot hij de portemonnee te bewaren. Onlangs werd zijn vrouw echter nieuwsgierig en besloot ze op internet te zoeken naar de identiteit van de eigenaar. ze ontdekte zijn huidige woonplaats en tijdens een vakantietripje in de buurt overhandigde het stel hem de portemonnee. Na 60 jaar, dat vind ik wel knap. 60 jaar, de portemonnee terug. Misschien zat er nog wel een paar duizend dollar in. Dat is toch mooi meegenomen dan. Ja, een dakloze in uh, Macedonië. Een dakloze Macedonië heeft meer dan een jaar in een kapotte lift in een winkelcentrum gewoond. De 48-jarige vrouw wordt nu verbannen omdat het winkelcentrum aangifte heeft gedaan. En de vrouw werkte daar als schoonmaakster in het complex. Ze raakte dakloos nadat de woning die voor haar bestemd was werd afgebroken en de stad geen vervangende woning kon vinden. Oh, dus is ook... <lacht> en ze nu zeg maar uh, politiek is uh, heel veel bezig en de verkiezingen komen eraan. Nou ja, het CDA heeft wat gevonden hoor. Om. Uh... Nou, je gaat het horen. Het CDA in de gemeente Twenterand gebruikt sperma-rietjes in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Johannes Schipper, CDA-raadslid uit het dorp Westerhaar, is de initiatiefnemer. Hij handelt in stieren-sperma en het leek hem een origineel idee om de groene rietjes te voorzien van zijn naam en het CDA-logo. De rietjes worden gebruikt om de koel te insemineren. Nou, Schipper deelt zijn visitekaartjes met name uit onder collega-boeren. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan het CDA Tweede Kamerlid Sabine Uitslag, een dorpsgenoot van Schipper. Ze voorzien allemaal wat om hun campagne grootst te krijgen en natuurlijk gekozen te worden voor de gemeenteraad. Na 3 maart gaan wij hier in Zandvoort ook stemmen. Je hebt het net in de Goedemorgen Zandvoort kunnen horen en je zal de komende tijd heel veel nog op ZFM horen erover. Wat je ook op CVM heel veel gaat horen de komende tijd is muziek. Lily Ellen. When she was 22. Uh, the future looked bright. But she's nearly 30 now. And she's.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 Jij ook bedankt, AJ. De Pointer Sisters, toch? Ja. ja, ik laat me iedere keer weer verrassen. Pointer Sisters live at the Opera House. Vertel er eens wat over. Nou, dat was in de tijd dat de Pointer Sisters eigenlijk nog niet eens zo bekend waren. Want we kennen ze allemaal van die, van die laatste hitjes van ze. Ja. Maar dit, was een, echt, dit is echt vinyl. Een live optreden in San Francisco. En nou, als ik goed even kijken wanneer was dat... In 1974, 21 april 1974. Dat is een tijdje terug. En dit was natuurlijk een klein stukje ervan. Maar ja, er zit een he hele big band zit erachter. Mm -hmm. Dat komt toen nog in die tijd. En uh, als je die dubbel LP van begin tot eind hoort... Nou, dan waan je gewoon live uh, bij, bij dat concert. Maar uh, dit was een klein stukje eruit. En uh, wellicht in de toekomst meer. Nou ja, ik denk het wel. Jij ja, hebt een uh, grote collectie, uh, Albert-Jan. Ik mag niet klagen. Nou, dat is mooi. Volgende oh. week weer? Jazeker. Dat gaan we doen, dankjewel. Nou zitten wij dan tegen de klok van het 2 uur. Maar kom zouden ik nog even terug. Eerst hoor je bij mij het tailgrift. Today was a fairy tale. Toevallig nummer 15 van de Euro breakdown. Today was a fairy tale, you are the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up for six. Today was a fairy tale.